Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op verschillende plekken wordt vandaag de MH17-ramp herdacht. Ook aan de andere kant van de wereld. In Australië is al een herdenking geweest. 35 inzittenden van het neergehaalde toestel kwamen uit dat land. De Australische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat ze ook na tien jaar de nabestaanden steunt. Today, we stand with you in your grief. We but the courage you have needed to To get these years. In Vijfhuizen bij Schiphol is de nationale MH17 herdenking vanmiddag. En daar zijn ook premier Schoof en koning Willem-Alexander bij. Een jongen van 13 die afgelopen maandag bij Scheveningen uit de zee werd gered is overleden. Maandagmiddag verdween het jongetje uit Den Haag in het water. En na een kwartier werd hij gevonden en op het strand gereanimeerd. Vandaag maakt de politie bekend dat hij dus niet gered heeft. Als je nog subsidie wil krijgen bij het kopen van een tweedehands elektrische auto, dan moet je snel zijn. Want de pot waar die subsidie uitkomt, is vandaag of morgen leeg, schrijft nu.nl. Vanochtend was er nog geld voor 59 auto's. Het nieuwe kabinet gaat de subsidie volgend jaar niet weer terugbrengen. En in Nederland is hij pas op de derde dinsdag van september in het Verenigd Koninkrijk is hij vandaag al de troonrede van de koning. Ja, die gaat gepaard daar met ontzettend veel opmerkelijke en gekke tradities. Zo worden de kelders van het parlementsgebouw onderzocht op explosieven. En niet omdat iemand ook denkt dat die daar ook echt liggen, maar omdat het vroeger ook altijd al gebeurde. Ja, De Britten gaan nog een stapje verder, vertelt correspondent Fleur Lansbach. Om Charles, koning Charles, veilig te houden, wordt er dan ook traditiegetrouw iemand van het parlement gegijzeld in het paleis. Um, en die wordt dus in Buckingham Palace vastgehouden, terwijl de koning in het parlement is om de veilige terugkeer van de vorst te verzekeren. Ja, nog zo'n traditie: een deurwachter krijgt vandaag een deur in zijn gezicht gesmeten. En dat moet benadrukken dat het parlement onafhankelijk is. Het weer dan nog vanmiddag een mix van zon in de wolking. Alleen in het oosten van het land is er lokaal kans op een klein buitje. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden.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 Met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. Zet te beluisteren op frequentie 106.9 of ZIGO-kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-life.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier! Ja, ik ben vandaag niet alleen. Imka, welkom. Dank je. En we maken er een gezellige uitzending van, toch? Met lekkere Absolutely. muziek. Ja. En uh, heel veel informatie natuurlijk over Zandvoort en de directe omgeving. En Charles, bedankt voor je leuke muziek. Dank je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, we hebben ervan genoten, weer thuis ook nog, hoor. Voordat ik wegging en onderweg hierheen ook. Dus uh, dat zit wel goed. We gaan gewoon lekker door. En we gaan weer door met een, met een oudje. Ik weet niet of het helemaal goed gaat, maar ik hoor iets heel vreemds in mijn koptelefoon. Dat ga ik straks eens eventjes onderzoeken. Ja. Ik hoor het een beetje dubbel. Heb jij het ook gehoord? Ja, ik hoorde het ook. Ja, ik dacht dat het mij nog geen ding nou, Ik ben wel eens dubbel, hè? dat kan. Ja. Ik ga door met Brotherhood of Men. My Sweet en nog wat. Dat kan ik niet meer lezen, dat is heel jammer. Ja, daar komt hij weer aan, daar komt hij weer aan. My Sweet Rosalie, daar ja. komt hij.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 Fun together. fun together, cause we're such a perfect pair, and when I, her, when I want her, I know she's always there, she's everything a guy could ever need. I love her, oh, I love her, yes, indeed. My sweet Rosalie, though she always. She is always full of fun I'm the only one for oh, my Rosie My sweet Rosie Dat was mijn sweet Rosalie. Ja, dat was een, van de Brotherhood of Men. Dat is een oudje. Kon je die ook, uh, Imka? Ja, toen was ik er al. Ja, wa was je er toen al? Nee, toch? Jawel. Nou, je ziet er niet zo uit. <laughs> Dank je. <laughs> heb je wel voor ons wat te melden? Uh, ja, ik heb wel een, uh, een melding. Vertel. Voor iemand die van biljarten houdt, die kan terecht in de blauwe tram. Daar kunt u een biljartje leggen. In de grote zaal staat een biljart. Iedereen is van harte welkom. Het biljart is mogelijk op werkdagen op wisselende tijden... Voor informatie en reserveren kunt u bellen naar 023-30-40-700. U kunt dat nummer smorgens bereiken. 023-30-40-700. Of mail naar de Bali. Afspraken en de betaling voor vaste deelnemers... graag op de eerste maandag of de eerste vrijdag van de maand tussen 9 en 12 uur... voor die hele maand bij de Bali reserveren en betalen. Koffie en thee kunt u afnemen bij Rabbel. Op maandag is Rabbel gesloten. Heeft u belangstelling voor een introductiecursus, biljarten? Dan kunt u ook contact opnemen door te bellen of te mailen. Nou, het is toch veel gezelliger zo eigenlijk met z'n tweeën. Ja, leuk hè? Dat is toch wel zo. <laughs> hey, we gaan door met 3 in 1. Ik weet niet of je dat wel eens geluisterd ja? hebt. Deze keer gaat het over Clident's Clearwater Revival. Mm. Gleeders Cleeward Revival was een Amerikaanse rockband die zijn heel tijd kende in de periode 1968-1972. De bezetting bestond uit zanger, gitarist, songwriter John Fogerty, zijn broer Tom Fogerty, Stu Cook en Duke Clifford. De groep speelde een karakteristieke swamp blues, de zogenaamde Moeras Blues. Een mix van country, blues en rock'n'roll. De geschiedenis van Clearwater Revival... ...voor het gemak vaak afgekort met CCR... ...begint einde jaren 50. John Fogerty ontpopt zich tot een hitschrijver van formaat. Hij is als zanger en tekstschrijver ook de allerbelangrijkste figuur van CCR... ...en dat zal uiteindelijk tot de nodige spanningen binnen de groep leiden. Na het zesde album, Pendulum... Verlaat de experimenteel ingestelde Tom Fokker die de groep. Hier is CCR met Achterinvolgens, Suzy Q, I put Spelling You en Bad Moon Rising. Dit was 3 in 1 van Clear, Clearwater Revival. En we hebben een verzoekje van Charles Duif, onze collega die hiervoor aan de knoppen zat. Charles, deze is voor jou, de Beatles, met all my love in. Close your eyes and I'll kiss you nah. Nah. Pretend that I'm missing Close your eyes right. Deze was speciaal voor Charles. Charles, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Imka, ja, heb jij nog wat nieuws voor ja, ons? Toekomstplannen. Zo, hoe heb je ja, die? Nou, ik niet. Uh, Peter Bluis. Oh. <laughs> Peter Bluis, buitengewoon raadslid voor het CDA, kijkt graag naar de toekomst. Die er met een voorspelde flinke groei van het toerisme tot 2030 voor Zandvoort Florisand uitziet. Zo is hij al een jaar bezig met zijn plan te verfijnen... om een ondergrondse parkeergarage te realiseren onder de Plein, Met daarboven woningbouw. De tijd is nu rijp en de mogelijkheden hiervoor komen niet snel terug. Aldus Bluis. Er komt een parkeergarage onder de nieuwbouw op het Badhuisplein... die bij het Holland Casino bestond al. En wij stellen voor deze, wij stellen voor deze door te trekken richting Dirk van der Broek. Nou, dan lijken we wel of scheveningen. Ja, ja, precies. Ja. Ik hoop alleen niet dat het zo duur wordt als Scheveningen. Want dat, uh, dat betalen. Ik He? het vrees het wel. Ja. Uh, hey, kan jij de kast nog van vroeger? Ja. Kan je die groep? Ik ja. heb een hele mooie van je. Daar gaan we nu draaien. Oké. Okay. De contouren in het land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 ZANG of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, kijk naar buiten en dan weet je hoe laat het is. Ja, dat is hartstikke waar. Ja. Het is heel mooi weer. Ja. Eigenlijk. Nou, ik zal het maar even vertellen. De zomer blijft wisselvallig. Ook komende week regelmatig wind en buien. Gisteren was nog windkracht 7. Alle appels zijn uit mijn boom gewaaid. Er is geen sprake van een echte zomer. Want de verwachtingen blijven ronduit wisselvallig. De zomerse warmte wordt vanaf vandaag alweer verdreven, maar het blijft wel aangenaam qua temperatuur. Met ook op donderdag maximaal tussen 21 en 24 graden. Stabiel zomerweer wordt het niet, want met een aanvoer over zee blijft de kans op buien iedere dag aanwezig. Toch zullen er ook genoeg droge momenten zijn met ruimte voor de zon. Wat jij van? wat? Ja, ik ben niet gewend, natuurlijk, een sidekick hebben, Dus af en toe vergeet ik eventjes de microfoon dicht te zetten. Sorry voor het ongemak. Een klein foutje mag hè, tijdens een live-uitzending, <laughs> toch? En dan horen ze in ieder geval dat we het gezellig <laughs> hebben in de studio. <laughs> toch, dat is toch ook zo? Ja, maar ik wat... weet niet wat je hebt vandaag. Ja, we hebben het over het uh, mooie zonnetje. Ja. Hans, ja. ik weet niet waar je het over... wat, wat er is met je vandaag. Je stuurde mij vanmorgen al een chatbericht. Maar dat was voor Charles bedoeld. Ja. En nou vergeet je steeds die knop. Wat zeg jij? Ben je met dat goede voetje uit bed gestopt? Ik weet niet wat je zegt, sorry. Ik ben een ben, beetje doof aan het worden. Ik zal hem wat <laughs> harder zetten. Ben ja. je wel met de goede voet uit bed gestapt? Vert, vertel eens, wat zei je? Nou, je had eerst het chatbericht gestuurd, wat voor Charles was. Ja. En toen zit je hier de knop steeds te vergeten. Ja. Ja, ben je wel met je goede voet uit bed gestapt? Ja, ja echt wel. Ja, ja, ja, wij staan tegenwoordig vroeg op. Dus uh, <laughs> dat kan het natuurlijk ook zijn. Ja, natuur... ja. Je had het net over het licht van, uh, van buiten, dat het lekker licht was... En, uh, maar weet je, Catharina en de Waves, die zingen er ook over. Oh. Maar die praten dan meer over de liefde. Oh. Love, shine a light. Oh ja. Als je het wil doen, tenminste. Ja, dan moet je wel het knopje indrukken, volgens mij. Light carry, light ik heb, ik heb het echt niet vandaag, hè. In every little part, let our love shine a light. In every corner Monique Domino Jr. was een Amerikaanse rhythm and blues blueszanger en pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Rock'n'roll Hall of Fame. Hier is Vets Domino met Blueberry Hill. my thrill oh, blueberry hill yeah. on oh, blueberry hill yeah. when I found you the moon stood still Blueberry Hill, dat was een lekker plaatje altijd van vroeger, hè? Ja, ja, absoluut. Ja, heb jij nog wat? Ja, ik heb nog heel wat. <laughs> we kunnen stappen met Pluspunt. Iedere eerste en derde maandag van de maand gaan we stappen met Pluspunt. Wandelen is leuk en het is nog leuker om dit samen te doen. Trek de stoute schoenen aan en ga met ons mee. Neem de buurvrouw of buurman ook mee. Zo blijven we met elkaar in beweging. De deelname is gratis, inclusief een kopje koffie of thee en wat lekkers. Opgeven kunt u zich via de balie van Pluspunt... Het telefoonnummer is 023 57 40 330. 57 40 330. En het wandelen gebeurt van kwart voor tien tot elf. Locatie plus, punt. ja En dan heb je natuurlijk wandelen... maar je hebt ook mensen die niet kunnen wandelen. En die gaan met de Scootmobiel. En er ja. is een Scootmobielclub in Zandvoort. En omdat ze niet kunnen lopen... hebben ze zich de antilopen genoemd. Ja, dat, vind ik wel heel dat is Een komisch. mooie naam, hè? Ja, je hebt wel heel goed gevonden... Elke derde donderdag van de maand... rijden wij via gezellige routes naar diverse locaties. Deze keer gaan we toeren door Centenparks. De kosten bedragen 3,50 euro... inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers. Opgeven ook via de balie van Pluspunt 023 57 of uh, e-mailen naar m.langeveld... M m.langeveld at Donderdag 18 juli, dus morgen, is de eerste keer weer... van kwart over 1 tot 4 uur. Locatie bij, bij, voor, bij inkomen voor het begin is in Pluspunt in Noord. Ja, nou dat is hartstikke mooi. En weet je wat nog leuker is? Het is in de summertime. Hier ja, komt Manka ja. Jerry. What you can find If a daddy's rich, take her out for a meal If a daddy's poor, just do what you feel Speed along the lane You can turn or return to 25 When the sun goes down You can make it, make it good and only five. When We're not happy, When we're not dirty, we're not I mean We love everybody, but we do as we please when the ja, een heerlijk, lekkere al ou, gouden je zeker wel de komen, niet? Jazeker. Ja Ja. Ken je ook de Boom Tower Reds? Heb je daar wat van gehoord? Ja, ook. Ja, die gasten hebben een hekel aan de maandag. Ja. 'Cause there are no reasons. One reason, do you need to die? Ja, dan hebben we echt een hekel aan de maandag. Het, is er wat, het zit er zo wat op, het eerste uur. Het is snel gegaan, zo met z'n tweeën. Ja. Soms, soms maken we wel eens een foutje als het met z'n tweeën zijn. Maar daar gaan we aan wennen en daar gaan we ook aan werken dat het niet meer gebeurt. Nou. We gaan eindigen met Perfect van Ed Sheeran. I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead When we fell